1 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Nelson Mandela begraven in Kunu. EU schort onderhandelingen met Oekraïne op. En nieuwe dienstregeling NS van start. Tien dagen van nationale rouw voor Nelson Mandela zijn in Zuid-Afrika afgesloten met zijn begrafenis. Die werd voorafgegaan door een uitgebreide afscheidsdienst waar 4.500 mensen bij waren. Onder hen veel vertegenwoordigers van regeringen uit het buitenland, maar ook aartsbisschop Tutu, ondernemer Richard Branson en tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey, een goede vriend van Mandela die 26 jaar met hem in de gevangenis op Robben Eiland doorbracht, sprak de aanwezigen toe. Ik him hem mijn vriend. Hij was mijn elder broer. Wat doe we say to je, Madala, in deze dagen? De laatste, finaliteiten, before je de publieke stad opent. Na de dienst was de begrafenis bij het familiegraf. en vloog er als eerbetoon straaljagers en helikopters met de Zuid-Afrikaanse vlag over. In de Amsterdamse stad Schouwburg is een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela begonnen. Daar doen artiesten, kunstenaars en sprekers aan mee, waaronder zangeres Etcidia Rombli, Gerda Havertong, Freek de Jonge en het Nationale Ballet. Prinses Beatrix is er te gast. De Europese Unie schort de onderhandelingen met Oekraïne... over een handels- en samenwerkingsverdrag op. De Oekraïnse eisen zijn volgens eurocommissaris Fule onrealistisch. Hij wil pas verder praten als Oekraïne ook echt de intentie heeft om te tekenen. Volgens het verdrag zou de EU miljarden investeren in Oekraïne... in ruil voor politieke hervormingen. De regering in Kiev vindt het aanbod van de EU te mager. Volgens de EU oefent Rusland druk uit op president Janukovic om niet te tekenen. Vandaag is de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen ingegaan. Tussen Leeuwarden en Meppel gaan meer sprinters rijden. De sprinters tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen... gaan in de avonduren vier keer per uur rijden. Tot nu toe zijn dat er nog twee. Tussen Amersfoort en Utrecht laat de NS voortaan nachttrein rijden... van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Daar was behoefte aan, zegt de NS. Wat je ziet is dat uh, mensen die met name in uh, de grotere steden willen stappen... Uh, daar uh, slechte verbindingen hebben. We hebben wel een, uh, een bus uh, hebben we rijden. Maar dit is toch een stuk comfortabeler. Verder gaat de NS op een aantal trajecten met langere treinen in de spits rijden. Sommige treinen waren vooral in de ochtendspits overvol. In het Braziliaanse Manaus zijn in tien uur tijd twee doden gevallen bij de bouw van het WK-stadion. In totaal zijn nu zes bouwvakkers omgekomen tijdens de bouw van stadions voor het WK-voetbal in juni. De FIFA heeft 1 januari als deadline gesteld voor de oplevering van alle stadions. Een van de slachtoffers in Manaus viel van 35 meter hoog en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ander bezweek door uitputting. Volgens de Braziliaanse media werkte de man zeven dagen per week. Een Japanse diplomaat is in Jemen neergestoken toen hij wilde voorkomen dat hij ontvoerd zou worden. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De diplomaat werd aangevallen bij zijn huis in de hoofdstad Sanaa. De ontvoerders vluchten in de auto van de Japaner. Ontvoeringen van buitenlanders komen veel voor in Jemen. Deze week kwamen er twee Nederlanders vrij die een half jaar werden vastgehouden. Het weer nog, af en toe zon en droog. Het is tussen de 6 en 9 graden. Vanavond bewolkt en in het noordwesten wat regen. Het koelt niet verder af dan een graad of 4. Morgen veel bewolking en 10 graden. Radio 1. Het politieke jaar 2013. Live vanuit het politieke hart van Nederland. Bert van Sloten en Joost Vullings. Goedemiddag en welkom bij een bijzondere uitzending vanuit perscentrum Nieuwsport. Het politieke jaar 2013 gaan we bespreken. U heeft afgelopen weken op nos.nl kunnen kiezen wat u de politieke gebeurtenis van 2013 vindt. Die top 5 die gaan we zo bekendmaken. Ja, we bespreken deze gebeurtenissen onder meer met Remco van Rijn, dramaturg bij het Nationaal Toneel. Hij maakte dit jaar samen met een groep jonge acteurs het toneelstuk Nieuwsport, gebaseerd op hun waarnemingen in de Haagse Politieke Arena... Uh, meneer Van Rijn, uh, was het een, een mooi theatraal politiek jaar 2013? Nou ja, kijk, op zich is natuurlijk elk jaar uh, theatraal interessant. Hè. We maken altijd voorstellingen over onze tijd. Uh, maar als je nou vraagt, was er een groot conflict... waar we meteen een Nederlandse schrijver op moeten zetten... dan denk ik nee, toch niet. Ook aanwezig is Jos Heijmans van RTL Nieuws... maar toch vooral vandaag voorzitter van de parlementaire persvereniging. Hij gaat twee mensen vandaag heel erg uh, gelukkig maken. Jos, want de verkiezing is georganiseerd door de parlementaire persvereniging... Ja. Wie zijn de genomineerden? De genomineerden. Even kijken hoor, heb ik weer een ander lijstje voor? <laughs> spanning wordt dat, opgevoerd. Het Is, al, is het wordt de opgevoerd. uitslag al? Ja, ja, ja. <laughs> Zullen we de genomineerden van de politiek talent? Eerste talent. Uh, eerste talent. Dat uh, zijn. De, ik noem de eerste drie en dat doe ik dan maar in uh, alfabetische volgorde. Dat is uh, Sander Dekker, staatssecretaris van uh, OCNW. Uh, Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid. En Bram van Ooyik, de fractievoorzitter van GroenLinks. En, en dan voor de politicus van het jaar? De politicus van het jaar, ja, die hebben we ook. Dat is het andere lijstje. Ook nummer drie, ook maar in uh, alfabetische volgorde... Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. Uh, Alexander Pechtold en Arie Slop. Goed, de aanwezigen, die, de winnaars zitten vast en zeker in de zaal. We gaan met hun niet alleen de prijzen uitreiken... maar ook de politieke momenten van 2013 bespreken. En we houden natuurlijk ook het andere nieuws bij. Bijvoorbeeld het sportnieuws. In Leeuwarden spelen Cambuur en Ajax tegen elkaar. Ruim een half uur is er al gespeeld in de eerste helft. Amman Asaroku. Amman, hoeveel staat het? 0-0, nog acht minuten tot rust in deze wedstrijd waarin Ajax hem wat tegenvalt. Ajax had zich misschien nog een beetje moeten herpakken na die uitschakeling in de Champions League van afgelopen week. En ze lijken het wat uh, makkelijk op te pakken hier in, uh, op te vatten hier in Leeuwarden. Waardoor Cambuur eigenlijk de betere ploeg is in uh, dat eerste half uur. Heeft ook uh, de beste kansen gekregen Cambuur via een uh, goede vrije trap van Erik Bakker. Die een uh, paar meter naast werd geschoten. En net nog de grootste kansen van de wedstrijd. Uit een hoekschop van uh, Bakker kopte Macrini die helemaal vrij stond. Die kopte net uh, naast de goal uh, van Sillissen. Maar die bal ging er dus uh, niet in. Waardoor het hier na een uh, kleine 40 minuten nog altijd 0-0 staat. Ja, en Amman hoort u nog meer tijdens dit uur. Amman Afsaroklo vanuit Leeuwarden. Eerste politieke moment van het jaar. U kon kiezen uit twintig gebeurtenissen en daar is een top 5 uitgekomen. En een korte compilatie van hoe die top 5 eruit ziet in volstrekt willekeurige volgorde. Om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.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 Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje ben dit toch. Alles is erop gericht te komen tot verder economisch herstel. Banen. Het ondersteunen van het belang van maatschappelijk draagvlak voor verandering. Investeren in onderwijs betekent dat mensen kansen krijgen. De enorme bezuinigingen op de kinderbijslag hebben we kunnen afwenden. En er is duidelijk meer geld naar gezinnen gegaan dan in de plannen tot nu toe het geval was. Om die afspraken mogelijk te maken moesten ook partijen concessies doen, coalitiepartijen. Uh, dat we nu duidelijkheid kunnen scheppen, onzekerheden kunnen wegnemen... en ook een stuk rust uh, kunnen neerleggen. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk... dat ik het statuut voor het Koninkrijk en de grondwet... steeds zal onderhouden en handhaven. Goed, over die politieke momenten gaan we zo verder praten. Maar Arman, afstand Een doelpunt? Ja, er is gescoord door Ajax. En dat mag toch best een verrassing heten. Want Ajax is tot nu toe helemaal niet gevaarlijk geweest. Maar nu dus wel uh, voor de eerste keer. En gelijk een doelpunt van uh, Lasse Schöne. Na nou, een uh, hele mooie aanval moet ik zeggen hoor. Via Davy Klaassen. Die aan de rechterkant van het veld een uh, hele strakke streekpaas gaf op uh, Lasse Schöne. Die zomaar één uh, op één uh, voor de keeper uh, werd gezet. En toen was het uh, niet moeilijk voor de Deen om die bal langs uh, Nienhuis uh, te schieten. En zo uh, maakt Schöne zijn uh, het tweede doelpunt van het seizoen en komt Ajax in Leeuwarden op een 1-0 voorsprong. Nou, dat is hartstikke mooi. Misschien wel het moment van de dag wat betreft de sport. We gaan weer terug naar de politiek. Vijf momenten zijn zojuist bekendgemaakt. Dat is de top vijf. We gaan ze bespreken en in de juiste volgorde zetten deze uitzending. Ik praat er even over verder met Remco van Rijn van het Nationaal Toneel. Um, zit uw favoriete moment ertussen van deze vijf? Wat is uw favoriete moment van deze vijf? Uh, ja, hij zit ertussen. En uh, mijn favoriete moment was het, uh, het herfstakkoord. En waarom? Omdat dat volgens mij een heel uh, groot moment is dat ons allemaal raakt. We zitten in een, uh, in een moeilijke tijd. En ik vind het mooi dat, uh, dat er een brede coalitie is gesmeed met partijen... waarin dat je denkt, nou, dat is toch de meerderheid van het volk heeft zich via partijen hierachter geschaard. Dat vond ik een mooi moment. En als je het, het bekijkt je op theatrale waarde, is het dan... Uh, uh de presentatie van dat akkoord zelf... voor het prachtige Zwarte Gordijn een, een hoogtepunt... of is het juist dat hele onderhandelingsproces? Ja, kijk, theatraal gezien is dit natuurlijk heel weinig interessant... want theater bestaat bij de gratie van uh, conflicten. En wat hier nou juist gebeurt is dat een conflict ontzenuwd is. Uh, Hoogheid is er in maar de het, achterkamertjes. is het dan niet mooi inderdaad van de, die achterkamertjes... er zijn ook partijen, zijn de weg gegaan... dat als een soort drama te nemen? Absoluut. En... Uh, uh, uh, maar toch, ik vind het, ik vind het mooier uh, meer dat, die, uh, uh, dat het conflict ontzenuwd is dan wanneer het geploft zou zijn. En de weg daar naartoe was natuurlijk heel erg spannend. Dat is wel, dat is, het zou meer een televisieserie zijn dan een toneelstuk, uh, denk ik alleen dan. En welk moment ontbreekt waarvan ik denk van nou, dit had het toch eigenlijk echt ingemoeten? Nou, dat, het valt me op dat die stond wel in de groslijst over de, de 6 miljard... waar toch enorm veel over gesproken is... waar ook de gemoederen soms hoog over opliepen... dat die nu helemaal uit de lijst verdwenen is. Dat, uh, ja, dat werd bekendgemaakt in... door Olly Reen. Dat is misschien <lacht> niet, niet, niet de meest spraakmakende man uh, op deze wereld. Uh, goed, zoals gezegd, u heeft hier een toneelstuk gemaakt... met een groep jonge acteurs. En een jonge regisseur, ja, van en, de putten. En, en, en er wordt heel vaak ook wel gezegd van... ja, uh, ja Politiek en theater, dat lijkt heel erg op elkaar. Nou ja, er zijn natuurlijk, Klopt dat? ja. Uh, dat hebben wij natuurlijk ook heel veel gehoord uh, toen we hier rondliepen. En je zou kunnen zeggen, er zijn overeenkomsten en, en verschillen, maar de verschillen zijn groter. De overeenkomsten uh, hebben heel erg te maken met het feit dat uh, een politicus, net als een acteur, uh, zijn stem, zijn lichaam, de taal gebruikt. Dat is de belangrijkste overeenkomst, denk ik. Ook... Uh, theater is teamwork. He. Je ziet die vijf mensen op een podium en je ziet die veertig daarachter niet. Als wij iets geleerd hebben bij het maken van die voorstelling... is hoe verschrikkelijk veel mensen hier achter de schermen werken... in de Tweede Kamer bij partijen. Hoeveel jonge mensen dat zijn, hoeveel bevlogen mensen dat zijn. Dus dat zijn de overeenkomsten. Maar de verschillen zijn, ik zei het al, veel groter. Uh, uh, kijk, voor acteurs staat de uitkomst al vast. Die staan op het podium en die weten al wat er gaat gebeuren. Dus alles is afgesproken... Uh, alles is ingestudeerd om het uh, eindeffect zo overtuigend mogelijk te brengen. Elke handeling, elk woord is vormgegeven. Dat is een enorm verschil. Uh. Politici moeten altijd improviseren. En net als de, uh, bij acteurs. Zelfs de beste acteur kan niet altijd even, is niet de beste improvisator. Dus dat is het ene verschil. En een ander verschil wat nog fundamenteler is... is natuurlijk de verhouding tot de werkelijkheid. Als een acteur op een podium staat... dan is de enige werkelijkheid van het toneelstuk... vijf mensen in een raar pak die een tekst uh, aan het opdragen zijn. De rest is allemaal maar verbeelding. Hè? Dat is de werkelijkheid in ons hoofd. Um, uh, dat is, dat, dat, dat um, betekent ook dat... Uh, de taal heel anders is. Dus Als de koning zegt, ik leg de eet af, dan is hij vanaf dat moment koning. koning. Ja. Als een acteur dat zegt, dan gaat hij gewoon s'avonds naar huis en drie maanden later staat hij een autoverkoper ja, het is, te spelen. dat is wel teleurstellend ook voor die acteurs. <laughs> niet, ja. Soms wel, Ja, maar het is ook weer het mooie. Omdat we die afspraak hebben, is het, is het toneel ook de plek waar we even net kunnen doen alsof er geen moraal is, of een andere moraal. Uh, je kunt je herkennen in die koning en denken, oh, dat is eigenlijk net mijn vader. Of dat is net de buurman. Dat is nou net de grap van toneel ook. Maar het is ook het fundamentele verschil met uh, de politiek. Mijn valt heel hier heel vaak op dat als er iets nieuws is, morgens vroeg in de krant, en dan gaan wij daar eh, politici over interviewen, ze zijn heel vaak geschokt en verbijsterd. Wat ja. vindt u van deze acteerprestaties, van alle geschoktheid eh, die hier altijd is in Den Haag? Eh? Nou ja, een, een, een grote uh, waarde voor een acteur is altijd dat hij uh, uh, waarachtig is, dat hij oprecht is, dat je hem kan geloven. En dat is nog wel eens uh, wat je bij een amateurspeler ziet, dat hij soms overtrokken reageert op de situatie. En als ik op dat niveau kijk, dan denk ik soms wel eens dat hier uh, amateurspel wordt gespeeld. Een soort operette gezelschap. Een soort operette gezelschap, ja. Uh, ja, ja, ja. <laughs> en dat, dat mag ook wel een tandje minder soms, wat mij betreft. En, en de boosheid, is die geloofwaardig? Ik geloof absoluut dat er af en toe boosheid is. Dat uh, lijkt me ook heel. Uh, maar het zit er meer in de, in de toon en de heftigheid van toon dan in de emotie die eronder ligt. Ja. En, en, en uh, heeft u wel een soort iemand waarvan u denkt... dat is echt een acteertalent die hier in Den Haag rondloopt? Nou, als het goed is, zijn dat de mensen waarvan je dan het, het minste ziet, zou ik zeggen. Degene die het meest neutraal opereren. En wie verdenkt u ervan? Ja, Daar moet ik even over nadenken. Ik vraag me dat straks nog een keer. Ja, Oké, okay, dat, dat nemen we straks ermee. mee. Ik denk dat het misschien wel tijd wordt voor een, een heel ander spannend moment. Ja, nou, het spannende moment voor de voetballiefhebbers is 0-1. Uh, Rust stand bij uh, Kameruk tegen ajax dus is niet meer uh, maar het is een moment van ik moet een andere microfoon pakken, want deze schijnt het niet uh, te doen. Nou, pakken we Een andere microfoon pakken we gewoon uh, deze. Het is, het is wat een live radio. Uh, live radio. Uh, Jos, kom er even bij, want nu zit ik aan het touwtje. En net zat ik uh, helemaal uh, los uh, van, uh, van alles en iedereen. Wij gaan het hebben over de verkiezing. Namelijk de verkiezing van het politieke talent uh, van het jaar. Zullen we eerst eventjes luisteren? Uh, en ook kijken als u thuis meekijkt uh, via Politiek 24 naar wie er genomineerd zijn. Politiek Talent 2013. De genomineerden... We moeten 46 miljard bezuin. Lodewijk Asscher, PVDA. We hebben daar niet zoveel tijd voor. Sander Dekker, VVD. De mensen die in de gemeenteraad zitten, die moeten hier echt werk van maken. Bobke Hoekstra, CDA. Deze voorstellen zijn op deze manier onverstandig. Bram van Ooyek, GroenLinks. Ik heb niet heel veel woorden nodig. En Martin van Rijn, PVDA. Maar ik wil eerst even goed naar de ervaringen van betrokkenen luisteren. Het Politiek Talent 2013. Goed, dat zijn de genomineerden. Jos, uh, valt er iets op bij die genomineerden? Um, ja, daar valt zeker iets op. Uh, A, was het heel spannend. Uh, met name nummers 2 en 3, dat scheelde maar één, uh, één punt. En uh, wat verder opviel is dat er toch mensen zijn die uh, uh, zich het afgelopen jaar bewezen hebben... Ja, dat ligt ook een beetje voor de hand, maar dat het vooral om de inhoud gaat. Het zijn allemaal zo'n beetje mensen die betrokken geweest zijn bij het herfstakkoord... waardoor het kabinet het heeft overleefd en uh, in ieder geval het jaar 2014 financieel weer uh, op orde is. Um, dat is heel erg gewaardeerd door de journalisten. Ja, goed, dat is um, de analyse. Maar ja, nu uh, je, je hebt geen envelop in je binnenzak zitten. Je, nee, je, heb je hebt gewoon een briefje. Ja. Je weet dat verkiezingen normaal gewoon met een envelop... en dan scheur je hem open, maar jij doet het gewoon van een briefje. Ja, anders kost het zoveel tijd. Oké, okay, nou, nou, laat ons dan niet <lacht> langer in spanning. De, uh, dan gaan we de aankondiging doen. Uh, hebben we een roffel? Hebben we een roffel? Ik weet het, ik weet het niet. niet. Anders, doen we nou. we, anders doen we het zelf. Ja. Doet-ie okay. <lacht> Nou, dan maak ik eerst even de nummers 2 en 3 bekend. Ik zei al, dat was maar één punt verschil. Nummer 2 is geworden Martin van Rijn. Staatssecretaris volksgezondheid. En nummer 3, Sander Dekker, staatssecretaris van yeah. onderwijs. De een had 34, de ander 33 punten. En de winnaar. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Even de motivatie als het mag. Wat Jazeker. journalisten hebben aangegeven uh, waarom deze persoon het moet worden. Hij is beheerst, onderkoeld, zelfverzekerd... Hij bleef lang genoeg aan tafel zitten bij het herfst, uh, herfstakkoord. Um, hij weet het zelf nu al. Hij weet het. Ik weet het wel. He? Uh, iemand met een uh, minimum aan middelen uh, die de maximale exposure haalt. Uh, en het belangrijkste is: ook al is 59, je bent nooit te oud om politiek talent te zijn. Bram van Ooyik. Kom naar voren, Bram van Ooyik. Van harte gefeliciteerd, Bram. Ja, Bram, van harte gefeliciteerd. Ja, uh, Oké, okay, wat een mooie... Van... Uh, ja? ja, dat weet je nog niet wat je nee. krijgt. <laughs> iedereen zegt van... Uh, inderdaad, nooit oud om uh, te leren. Je hebt natuurlijk vroeger ook in de Kamer gezeten. Maar dit is je eerste nieuwe periode. Vandaar dat je ook als politiek talent uh, in aanmerking kwam. Ik mag je deze prijs overhandigen namens de parlementaire persvereniging. Het politiek talent... 2013, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En de bloemen komen nog. De en, bloemen komen. en wat krijgt hij nu precies? Ja, wat is, ja, een, maar het, is uh, het? Een soort glazen lauwerkrans, denk ik eigenlijk. Hè? met een een een kristal, uh, kristal. Kristal zelfs. Ja. Twee, ook weer, ja. Twee handen die elkaar schudden. Twee handen die broederlijk of gezusterlijk uh, in elkaar gevouwen zijn. En dan staat er op politiek talent. Ben te, ik ben er ontzettend blij mee. Okay. Ga lekker aan tafel zitten, uh, Bram van ik. Uh, nogmaals, uh, gefeliciteerd. En dan uh, voer ik even een kort gesprek met deze kersverse winnaar. En dan uh, past er altijd maar, maar één vraag van... Uh, ja, wat gaat u door u heen, meneer Van Nooye? Ja. <lacht> nou, dan moet ik natuurlijk onderkoeld en zelfverzekerd ja. reageren. Want ik heb net gehoord dat dat uh, uh, eigenschappen zijn... waardoor ik die prijs heb gewonnen. Nee, ik, ik, ik, ik vond het al heel bijzonder om uh, genomineerd te zijn. En inderdaad, uh, het is nooit uh, te laat kennelijk... om nog nieuwe talenten te ontwikkelen. Dus... Uh, u dacht, van, ik u dacht niet van, ik ben 59, hoezo talent? Nee, ik, ik dacht hooguit van, nu nog een paar jaar of misschien een jaar... en dan uh, doe ik mee voor politicus van het jaar natuurlijk. Je begint met nou, in talent. Die, in en die dan... categorie is ook op u gestemd. Dat Kijk, komt, nou, maar, ja, ja. maar niet voldoende om... Uh, nee, net niet, dat eh, komt, nou, nog. Ja, precies. Oh, dat dat komt nog. Dat is een uh, voorspelling, dat is altijd heel uh, goed om te horen. Het is wel zo, moet ik zeggen, we hebben veel politieke talenten van het jaar gehad. Waaronder van Mark Rutte, dus uh, sommige mensen worden gewoon premier. Ja. Er zijn twee mensen van uw partij zijn u voorgegaan. Dat zijn Tovik Dibi ja. en Jolande Sam. Dat weet ik. Ja, ja. Dat is ja. toch wat wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat die, hebben op zich een, uh, die gingen heel stijl omhoog, maar die gingen ook weer even ja. stijl naar beneden. Ja. Dus dat, ziet u dat ook al wel als een risico? Dat dit misschien wel een hele gemene kus is van de parlementaire pers? Nou ja, ik, ik zei net al, ik ga gewoon volgend jaar natuurlijk meedoen... in de strijd voor de politicus van het jaar. Dus ik... Uh, ik ga wat dat betreft niet in de voets, uh, voetsporen van mijn voorgangers uh, treden. Ik, maar is dit wel, uh, deze titel valt belangrijk voor uw partij. Dat stond ook in het juryrapport. Met minimale middelen proberen zoveel mogelijk exposure te krijgen. Uh, het, uw partij heeft wel eens goed nieuws nodig om een beeld te blijven. Ja, nou gelukkig is er wel vaker goed nieuws. Het heeft niet alleen, hangt niet alleen af van de vraag of ik politiek talent van het jaar word. Maar kijk, het is natuurlijk wel waar dat wij met ongelooflijk veel mensen... een heel, heel lang jaar heel hard hebben gewerkt... om uh, GroenLinks na die uh, verkiezingsnederlaag van september vorig jaar... weer een beetje ja, erbovenop te helpen. En dat is heel goed gelukt. Dat bleek bijvoorbeeld bij de herindelingsverkiezingen. En dat gaat straks ook blijken op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. En zo'n prijs is daarbij nooit weg. Wat mij opviel is dat u aan het begin van het jaar... toen hij net zo'n fractievoorzitter was... als u dan naar de interruptiemicrofoon had... dan begon hij heel erg breed en dan duurde het heel lang... voordat er ja. een vraag kwam. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ja. En dat is heel erg verbeterd. Heeft u daar heel erg op geoefend? Uh, ik heb... door veel debatten te doen... Uh, daar wel veel op geoefend, ja. Ik, ik, goed, kijk, voor mij was het natuurlijk ook een uh, tamelijk nieuwe ervaring... om daar ineens uh, in die fractievoorzittersdebatten uh, uh, bij die interruptiemicrofoon te moeten staan. Maar door dat veel te doen... Hey, ik geloof niet zo dat dat nou een kwestie is van heel veel uh, trainen, weet ik het. Uh, is het bij, achter uh, de schermen eindeloos lopen trainen. Nee, dat, ik heb één keer een middag een mediatraining uh, gedaan. Ja, die toen werd breed verstoord door uh, Pauw Nieuws. Ja, he, die ja, daar ja. met draaiende camera's uh, binnenkwamen lopen. Dat was, die training was. Uh, ja, daar heb ik het toen maar bij gelaten. Ja, Hij werkte <lacht> wel heel goed. Heel goed. Nou, u bent dus naast Politiek Talent 2013 dus ook al Politicus van het jaar 2014. Heeft u hier aangekondigd? Nou ja, dan ga ik wel meedoen, he, he, daar dan ga ik voor ja, meedoen, heb ik gezegd. Nou, hoeven we die uitzending niet meer te maken? Ja, jaar. Dan kunnen we in één ruk door. Goed, maar laten we eerst nog maar even dat van 2013 uh, behandelen. Want uh, Jos, die gaan we nu bekendmaken. Eerst eventjes de genomineerden. De politicus van het jaar 2013. De genomineerden. Er wordt hier via een eenmalige heffing. Jeroen Dijsselbloem, PVDA. Van alle Cyprioten, een bijdrage gevraagd. Alexander Pechtold, D66. Zouden mensen zich daar niet een beetje bedrogen door kunnen voelen? Edith Schippers, VVD. Voor mij is heel belangrijk dat we de zorg kunnen geven. Arie Slob, ChristenUnie. Wij delen de zorg voor kwetsbaren. Dat je daar oog voor hebt, dat je doet wat je kunt. En Kees van der Staaij, SGP. Ik schaam me er niet voor en ik wil met verve die rol vervullen. De politicus van het jaar 2013. Jos, wat valt hierbij op? Ja, ook eigenlijk weer hetzelfde als bij uh, de talenten. Uh, vier van de vijf genomineerden zijn allemaal mensen die betrokken zijn geweest bij het herfstakkoord. Dat, dat wordt dus kennelijk door journalisten zeer gewaardeerd, dat die mensen zich hebben ingespannen of ze nou van de oppositie of van de coalitie waren, om in ieder geval te zorgen dat het land verder kan. Ja. Ede hey, Schippers is de enige die het niet was? Nee, dat is de, de enige uit die uh, top vijf die... Uh, daar niet uh, aan het herfstakkoord heeft meegedaan. Zij haar is haar het ook niet dan? geworden. Of zijn... <laughs> Ik wou daarop doorvragen, ja. maar zij is het niet geworden? Nee, zij is niet gewoon nou, Haar kwaliteiten zijn vooral dat, ze, dat zij heel rustig uh, haar portefeuille heel goed beheert. In het vorige kabinet, in dit kabinet. En dat wordt dus ook gewaardeerd. Ook al kom je daarmee niet zo ontzettend veel op radio en televisie. Ja. En wie van die onderhandelaars is het dan wel geworden? Of ga je weer beginnen bij nummer drie? Ja, laat maar bij nummer drie uh, beginnen. Dat is uh, Arie Slob. Van uh, de ChristenUnie-fractievoorzitter. Nummer 1 en 2 was heel spannend. Dat, dat uh, liep heel lang gelijk op. Uiteindelijk is uh, Alexander Pechtold op 2 geëindigd met 65 punten. Ach, oh, ja. Veel fans in de zaal. Ja. Uh, maar dan is de vraag, wie is nummer 1 geworden? Want er zijn nog twee mogelijkheden. Ja, die zijn er inderdaad. Uh, ik zal even wat motivaties noemen uh, waarom deze persoon nummer 1 uh, geworden is. Uh, men noemt hem intelligent, koelbloedig en evenwichtig. Hij spreekt duidelijke taal. Hij is consequent in zijn verhaal en daardoor geloofwaardig. Um, hij blust eerst binnenbrandjes in zijn eigen fractie. En doet nu het echte grote vuurwerk.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 Dankjewel. Mooi, uh, mooi juryrapport. Kun je in je binnenzak steken. Precies. En hij is net iets groter, zeg ik, voor de mensen thuis die het niet volgen via de televisie. Hij is net iets groter dan het politieke talent wat net aan Bram van Ooyek is uh, uitgeraakt. Ga ook... Uh... Ja, verschillen moeten er zijn. Dus Ga ook uh, uh, uh, oprechts. Oprechts, dan maar een keer. Ja, daar lijkt het wel op elkaar, De handen worden geschud, ja. de prijzen worden vergeleken. Het lijkt heel erg op elkaar. Er zit net één centimeter verschil tussen. ja. Ja, meneer, uh, meneer Dijsselbloem, uh, uh, had u het verwacht? Um, had je het, nou, de laatste dagen wel, geloof ik, eerlijk gezegd. Ja. Maar daarvoor niet. Want ik denk altijd: het is op prijzen gaan naar de mensen als Van Ooyek, die vooraan staan uh, in het debat. En de minister van Financiën is toch iets meer op de achtergrond. Uh, iets meer dienend aan het kabinetsbeleid. En in de grote debatten staan toch de fractievoorzitters dus. U denkt gewoon de mensen die zo zeggen het meest in beeld zijn... en het meest lawaai maken doorgaans dat die het eerst, eerst beloond worden? Gaat Mag ik het, het zo samenvatten? Het nee, nee. nee, maar zij zijn uiteindelijk toch de mensen... die uh, de klap geven op de akkoorden of de doorbraken forceren. En, uh, dus dat had mij ook uh, heel logisch gevonden... als uh, slop en Van der Staaij en Perthold met z'n drieën... de prijs hadden gehad dit jaar. Ja, daar hebben we het nog wel over nagedacht. Uh, ja. Had ook gekund. Ja. Of, uh, kijk, Perthold en ik zijn net tegen elkaar... dat. Schippers was weliswaar niet aanwezig bij het maken van dat akkoord. Maar ze heeft financieel er wel het meeste aan bijgedragen. Dus door haar het... goede beleid. Uh, dus er was ook wat voor te zeggen geweest. Ja, u wordt wel getypeerd als koelbloedig. Cool en ik moet zeggen, ik heb u dit jaar ook niet echt gestrest meegemaakt. Terwijl u toch een, een bank heeft gekocht, een hele grote. U bent door de Europese pers door de mangel gegaan. Toen u een woordje template wel of niet gebruikt heeft. En dat herfstakkoord uh, bij elkaar onderhandeld. Bent u inderdaad zo koelbloedig? Cool uh, dat weet ik niet. Ik heb er wel uh, lol in. Uh, volgens mij helpt dat. Dus je moet je werk ook leuk vinden om het met enige ontspannenheid te kunnen doen. Uh, maar ik raak er niet gestrest van inderdaad. Slaapt gewoon nog goed. Ik slaap goed, dat is ook heel belangrijk. Gewoon op tijd naar bed. Uh, niet te veel naar Pauw Witteman kijken, want dan wordt het weer te laat. Ja, dan raak je dan, ook weer in de baan. Uh, <laughs> dat helpt allemaal. Gewoon de ja. dag beginnen met het Radio 1-journaal dus sowieso. Altijd een hele goede tip. <laughs> dat, dat is zonder meer verstandig. Maar ja, er zijn ja. ook mensen die zeggen van... hij heeft wel een ongelooflijk drukke baan. Sterker nog, hij heeft twee banen eigenlijk. Hoe houdt die man dat vol? Nou, dat, de functie in Europa is natuurlijk uh, geen voltijdsbaan. Dat is ook echt zo. Ik bedoel, het gaat met grote pieken. Uh, en tussendoor is het relatief rustig. Wat wel veel tijd kost, is het bezoeken van die landen. Wat ook wel een beetje bij hoort. Het is niet alleen maar technocratisch vergaderen in Brussel. Je moet ook een keer, eh, ze nu en dan, echt je gezicht laten zien. Daar ook het debat aangaan. In Portugal, in Griekenland, al die landen ben ik geweest. Dat kost ook veel tijd. Um, maar verder gaat het met grote pieken. Hè? Dus de, het pakket voor Griekenland, december vorig jaar... Het uh, kostte heel veel tijd. Cyprus kostte heel veel tijd. De bankunie kostte ja, heel veel tijd. Het is Schap niet met... zo dat u hier thuis gewoon ook niks te doen heeft in Nederland. Uh, het afgelopen jaar waren we het net over, het, over de akkoorden. Ik bedoel, het is hier ook uh, behoorlijk aanpoten. Ja, klopt. Um, het, um, de huidige constellatie waarin we dus op zoek zijn... bijna bij voortduring naar steun uh, breder dan de coalitie... maakt dat je ook daar veel tijd in moet investeren. Maar goed, ik vind het ook de moeite waard. Het leidt tot goede akkoorden en het leidt tot brede steun... waarmee we ook vervolgens echt weer verder kunnen... Want Uiteindelijk hebben we een groot deel van wat we wilden doen dit jaar met die akkoorden ook kunnen bereiken. Inmiddels aangeschoven Alexander Pechtold van D66. Die wilden we er sowieso bij hebben omdat we dit politieke jaar gaan bespreken zometeen. En hij heeft natuurlijk een belangrijke bijdrage geleverd. Maar toevallig ook de nummer twee in de verkiezing. Uh, u bent al eens een keer politicus van het jaar geweest in 2009 als ik me niet vergis. Ja. Kan u aan de heer Dijsselbloem uitleggen wat hem nu het komende jaar te wachten staat? <lacht> nou, mij, mij werd toen voorspeld dat je het jaar daarna grote problemen krijgt. Uh, maar volgens mij... Uh... Als je er nuchter mee omgaat, kan het jaar daarna ook prima functioneren en dat gun ik deze minister zeker, want de afspraken moeten natuurlijk nog wel worden uitgevoerd en daar zal hij een belangrijke rol in hebben. En, en brengt het verder nog iets, zo'n titel? Of is dat echt gewoon leuk voor één dag en dan nee, gaat het trofee, die, trofee op de die, haard? Die, die, die, en dan... Als die dadelijk naar buiten loopt, dan is het gekhuis. Ja, de ja dat, dat, dat, ik, ik, ik kan allebei de heren vertellen, ja, daar, daar zou je toch mee moeten leven. Ja, dat, ja. Is, dat is niet meer normaal naar de trein. Of de tol van maar, de roem. Voor je weet, bent u nog blij dat u nummer twee bent geworden? Zeker, zeker. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Zeg, mag ik even inhaken op waar we het net over hadden? Namelijk de uh, ongelooflijk drukke agenda van de minister van Financiën. Is dat eigenlijk wel te doen? Uh, voorzitter van de Europagroep, uh, voor de Eurogroep moet ik zeggen. En hier minister van Financiën. Wat het, vindt u? Het blijkt, als je op de goede momenten ook uh, de prioriteit stelt. En dat heeft uh, Dijsselbloem gedaan rond het herfstakkoord. Toen moest hij eigenlijk naar Washington. Maar dat deed hij niet. Hij legde toen uh, de prioriteit in Nederland. Dan gaat dat goed. Ik vind het nog steeds jammer dat we niet een, een staatssecretaris extra op financiën hebben, want dat zou... Niet omdat het nu niet goed gaat, maar dat zou toch net, net iets meer ruimte geven... ook bijvoorbeeld om als Kamer in debat te gaan. Want ik begrijp best dat, dat Dijsselbloem vaak in Europa uh, moet zijn. Maar, ja, maar wij hebben de sta staatssecretaris van ja. Financiën? Ja, die doet ja, do zijn ze. Maar in het verleden hebben we wel eens meer ja. uh, bewindslieden op dat departement gehad. Ik vind dat, er, dat het een beetje krap in zijn jasje zit. Ja, dus u zegt eigenlijk dat de heer Dijsselbloem wat van zijn portefeuille moet afgeven aan de heer Wekers? Nee, dat is geen nieuw standpunt. Dat heb ik bij het aantreden van het kabinet al gezegd. Toen kwam die Europa job er nog eens bij. Uh, en het, nogmaals, het is niet bedoeld om te zeggen... doe eens wat minder. Het is meer van... dan kan het kabinet echt al zijn uh, aandacht uh, blijven richten... op ook het, het werk wat er natuurlijk in het parlement is. Ik zie u een bekken trekken, meneer IJsselboom, Van, uh, Ik ben het er niet echt helemaal mee <hijen> eens. <hijen> wat voor bekken trok ik dan? Ja. Um, nee, ja, volgens mij gaat het. Ik ben er niet voor om uh, meer bewindslieden uh, neer te zetten. Volgens mij uh, gaat het prima. Um, het is waar dat het tot stand brengen van akkoorden kost veel tijd. Maar ik denk ook dat het, de komende, het komende jaar een stuk minder tijd zal gaan kosten. We hebben nu een goede samenwerking rond de begroting. Wat mij betreft zetten we die gestaag voort. Dat betekent ook dat het komende jaar, ook qua eurocrisis, is het een stuk rustiger aan het worden. En als de bankenunie hopelijk voor het einde van deze maand... eigenlijk nog één week, um, uh, we daar ook een klap op kunnen geven... dan denk ik dat het volgend jaar iets rustiger wordt. Dus lijkt me niet nodig. Alle problemen voorbij, Joost. Nou ja, het is sinds het herftekort, moet ik zeggen... is het een stuk rustiger in Den Haag geworden. Ja, als, de journal is als journalisten tegen ons zeggen het is een beetje saai... dan hebben wij het gevoel dat Ja, ik wilde dat woord nou, nou, nou net <laughs> proberen te vermijden. Nou, daarom ja. noem ik het. ja. Mannen, we praten zo dadelijk uh, verder. We gaan eventjes uh, ons licht opsteken in uh, Leeuwarden. Bij Kambuur tegen Ajax. Arman Asvar Loklo. Uh, 0-1 voor Ajax. Doelpunt Schöne. Tweede helft begonnen. Net begonnen, twee minuutjes onderweg in die tweede helft. 0-1 dus inderdaad door dat doelpunt van Schöne. Enige keer eigenlijk dat Ajax in de eerste helft gevaarlijk is geweest. Want de Amsterdammer speelden een hele slechte eerste helft. Waarin heel, fout, heel veel fout ging. En Cambuur kreeg ook wel de kans om op een 1-0 voorsprong te komen. Vooral via El Krini die net naast kopte. Vrije kopkans was dat. Maar Ajax had één goede aanval. En dat was ook gelijk een hele goede aanval. Via Sigdorson die de bal meegaf aan Klaas. En Klaas kwam met een uitstekende paas op Schöne. Die van heel dichtbij beheerst met binnenkant voet kon afronden 1-0 dus de voorsprong tegen de verhouding in voor Ajax dat nu aan de linkerkant van het veld ook mag ingooien doet dat ook doet maar dan wordt de bal via Erik Bakker over de zijlijn getrapt nieuwe ingooien dus voor Ajax na drie minuten in de tweede helft en een 1-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Ja, dan gaan we nu over tot de politieke momenten van 2013. We hebben de 20 geselecteerd. U kreeg thuis de kans om te stemmen op uw favoriete gebeurtenis. Kon u doen via nos.nl. En nadat alle stemmen waren geteld, is dit nummer vijf geworden. Om het tekort van de overheid terug te dringen... leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingstaat... langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen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 Zo blijven Nederlanders samenbouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen. Nummer vijf is dit dus geworden. Er werd op gestemd en de motivatie werd er ook bijgegeven. Bijvoorbeeld iemand die zei... het is een nieuw model van de verzorgingsstaat voor de toekomst. En er werd ook gezegd... mensen willen ook meer zelf doen. Remco van voor het Nationaal Toneel. Ja, dit fragment draait eigenlijk op het feit... dat het de eerste troonrede van de koning was. En het woord de participatiesamenleving. Valt van dat woord ook echt iets van toneel te maken? Nou... Ik vind het eigenlijk een heel erg lelijk woord. Oh, gewoon als okay. woord vind ik het een lelijk woord. En ik keek er eigenlijk ook met een iets andere blik naar. Komt ook omdat toen wij aan het werk waren aan de voorstelling... de premier zei, doe toch gewoon een stuk van Shakespeare. Dus ik dacht, hoe zou Shakespeare dit aangepakt hebben? En die heeft, die heeft in de storm bijvoorbeeld... laat hij een raadsheer Gonzalo over een eiland dwalen... en dromen hoe de wereld eruit ziet. En ik dacht, ja, dat vond ik toch wel wat uh, inspirerender. En, en je kan ook denken aan Tchekhov, waarbij in De Drie Zusters iedereen probeert te denken... hoe zal het land erover twijfelen... 200 jaar uitzien. Dus ik zou eigenlijk uh, de schrijver van de troonrijden willen vragen... lees dat nog eens een keertje over en uh, gebruik dat voor volgend jaar. Ja, misschien is lopen wel een aardig idee voor ja, de koningin. Voortaan. Meneer Dijsselbloem, uh, is dat inspiratie voor volgend jaar? Wat? Nou, <laughs> dan, ga, dan krijg je het al. <laughs> om het op een andere manier neer te zetten. Um. Um, nou, ik denk dat de vormgeving van de troonrede... over de, de inhoud kun je elk jaar twisten... maar de vormgeving staat geloof ik wel uh, vrij vast. Dus ik denk niet dat het zou interessant zijn... te theatermaker is de vraag om het te, wat anders te anseneren. Nou, maar ik denk niet te, dat het gaat te gebeuren. Te ja, anders schrijven. Nou ja, volgens mij is de troonrede echt elk jaar, hoe lang je er ook over uh, eraan draait en inkrast, uh, het eindigt altijd met een soort mix van iets van visie en verder een opsomming van wat er gaat gebeuren. Als je alleen maar visie doet, zullen de mensen zeggen: ja, en wat ga je nou doen? Uh, als je alleen maar dingen doet, dan zal de oppositie zeggen: het is weer het bekende wensenlijstje. Het is altijd zo. Ik heb niet de illusie uh, dat we hier uh, heel veel aan zullen veranderen. Goed, we gaan uh, naar uh, datgene wat er op nummer 4 terecht is gekomen. Maar als we nou als land eens een keer besluiten om die deken van negativisme weg te trekken, uh, met elkaar te besluiten om wel... die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien... want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Dan kunnen we met elkaar dat Centraal Planbureau verslaan. En nu komt de crux. Als nou blijkt, richting Prinsjesdag... dat we die 3% dan niet halen... dan moeten we natuurlijk extra maatregelen nemen. Dat spreekt voor zich. Maar ik vind dat we dit nou eens een kans moeten geven met elkaar. Echt met elkaar moeten met... zeggen als land... laten we die handshake doen... Wij als sociale partners en kabinet. De samenleving en het vertrouwen herstellen. Op dit fragment is onder andere gesteund door Jos Jaspers uit Groningen. Um, waarom eigenlijk? Um, nou, het is eigenlijk heel persoonlijk. Ik, uh, het beeld dat ik van Mark Rutte eigenlijk had. Is altijd van een sterk leider. Enthousiast. Uh, positief. Altijd uh, de bekende glimlach. En ik vond eigenlijk dat het door deze oproep dat uh, mijn beeld uh, van hem uh, veranderde. Ik vond het ja, toch wel een naïeve uh, uitspraak. En ik voelde ook een grote afstand tussen tussen Mark Rutte en mij als, als burger. Omdat ja, ik denk dat veel mensen toch uh, niet bezig zijn met, met, met huizen kopen... en alleen mensen voornamelijk bezig zijn met aan het werk te blijven... of een nieuwe baan te zoeken. Vandaar dat u op dat moment heeft uh, gestemd. Ja, dat was natuurlijk de, de toelichting op het sociaal akkoord... waar we waar hier aan keken. Dat, dat rode lampje is trouwens ook prachtig waar die, waar die naast zat. Uh, maar de heer, de heer Van Ooyek, er zijn veel akkoorden dit jaar gesloten. Maar hoe belangrijk is het sociaal akkoord geweest voor het kabinet voor Nederland? Ik denk heel belangrijk het feit dat, je samen, dat een kabinet samen met sociale partners over heel veel zaken die heel veel mensen elke dag raken, werk, sociale zekerheid, eh, arbeidsmarkt, eh, dat je daar een akkoord kunt sluiten. Dat is natuurlijk eh, van essentieel belang. Ik denk dat zonder zo'n akkoord, dit kabinet is natuurlijk het hele jaar bezig geweest met akkoorden te sluiten, omdat ze zonder akkoorden ook uh, ja, geen, uh, zou er geen kabinet zijn, denk ik. Een kabinet dat geen meerderheid heeft in de staten generaal moet toch op zoek naar, uh, naar steun ook uh, in de Staten-Generaal, maar ook daarbuiten. En nu meneer Pechel, u had meer moeite met ja. het sociaal akkoord, volgens mij. Nou ja, niet met een akkoord, maar wel met de inhoud ervan. Omdat het ten opzichte van de kabinetsplannen... Uh, een behoorlijke ambitieverlaging was. En ook het uitstel van, van diverse maatregelen... Precies zes maanden daarna, want het sociale akkoord was 11 april. En 11 oktober uh, hebben we het herfstakkoord gesloten. Denk ik dat er meer ambitie in zat. Uh, uh, dat het daarmee ook nou, breder gedragen is. Want ook mijn partij vindt nu dat dit gewoon moet worden uitgevoerd. Maar het is wel weer een kostbaar half jaar ten opzichte van ook nog weer een half jaar daarvoor de kabinetsvorming. En dat vind ik, dat is mijn kritiek op dit soort akkoorden. Uh, te lang blijft onduidelijk wat we nou eigenlijk gaan doen. U heeft volgens mij wel eens een keer in een moment van frustratie... maar ik weet niet of het met een microfoon aan uh, was... gezegd over dat biertje wat de premier toen heeft gedronken... met Ton Heerts van de FNV om het akkoord te doen slagen. Daar had hij toen nog wel een aardige opmerking over. Ik weet niet of u zichzelf kan herinneren. Wat ja, u ja, dat heb ik gewoon in een debat gezegd. hoor, Dat ik van dat biertje nog de grootste kater heb overgehouden. Ja, en ja. dat van één biertje. Ja. Maar goed, om, om ja. dat, omdat het, het was zo onmachtig. En dat, dat, dat fragment van zo'n juist. Ik vond het paniekerig. Het akkoord was gesloten, Lodewijk Asscher had daar hard aan gewerkt. Mensen waren alleen niet meegenomen, hè, want dat was natuurlijk in het geheim gebeurd. En vervolgens was duidelijk dat die bezuiniging... die toen nog 4,3 miljard was, van tafel moest om, om de FNV rustig te houden. Maar je voelde bij die die politici die dat akkoord hadden gesloten... ja, daar komt het nu keihard terug, sterker nog. Het kwam terug en toen was het 6 miljard. Ja. Heeft iemand enig idee hoe de stand is eigenlijk... in die wedstrijd tussen het kabinet en het Centraal Planbureau? Nou ja, het is altijd moeilijk zo'n uitwedstrijd, hè? Het Centraal Planbureau uit, altijd lastig. Ja. Goed, we gaan naar fragment 3. Op die bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond. Ach, ach, Op die bijeenkomst... Ach, ach. werd de Hitlergoed gebracht. Op die bijeenkomst... waren neonazistische symbolen... en mensen aanwezig... die veroordeeld waren... voor antisemitisme. En ik heb vanaf dat moment... nergens, de heer Wilders... de gelegenheid zien aangrepen... om deze aanhangers... om daar ver afstand van te nemen. Zou de heer dat Wilders dat alsnog willen doen? Meneer Lilden. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtel toch. Wat een, zielig, wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Dat is wat ik even te zeggen heb. Op dit fragment is gestemd door uh, Frits Jansen. Waarom heeft u hierop gestemd? Ik vond dit uh, een mooi voorbeeld. Laten we even positief beginnen. Dat de Tweede Kamer ook een afspiegeling van de maatschappij is geworden. Uh, dan wordt het meteen een stukje negatiever. Want ik vond uh, ten eerste, ja, sorry meneer Pechtold, maar uh, dit argument vond ik nou niet sterk, had het op de inhoud van uh, de standpunten gedaan. Maar de reactie van meneer Wilders was natuurlijk gewoon op de persoon gericht uh, in plaats van op uitspraken gericht. Dus hij pakte meteen de persoon Pechtold aan. Nou, ik vind dat echt niet kunnen, zeker niet in deze bewoordingen. En wat mij nou helemaal teleurstelt was dat de Kamervoorzitter daar niet op ingreep. Terwijl ze later wel uh, een afgevaardigde corrigeerde die ministerblok zei. Terwijl Blok officieel geen minister is. En het over Ascher had in plaats van minister Ascher. Ik vond dat uh, meten met twee maten. Meten met twee maten. Ja, Alexander Pechtold. Uh, dit is natuurlijk een van de redenen dat hij hier ook aan tafel zit. Want dit was natuurlijk een heel opvallend moment tijdens de algemene beschouwingen. En na afloop waren er eigenlijk twee oordelen over hoe u het had gedaan. Aan de ene kant zeiden mensen van het is goed dat hij dat is benoemde. Maar er waren ook mensen die ja, de vraag was te provocatief gesteld. Waardoor het eigenlijk een, een soort wedstrijdje ja, werd. Wat meneer eigenlijk zegt? Hè? Ja, ja. ja, dat begrijp ik. En dat heb ik ook niet over één nacht gedaan. Ik dacht niet: van goh, ik ga dit eens doen. Het waren de algemeen politieke beschouwingen. En ik maakte me zorgen over het feit, en dat is eigenlijk het tweede deel van mijn interruptie: dat Wilders samenwerking zoekt. Sterker nog, dit weekend zit hij in Italië met. Lega Noord met uh, uit oostenrijk Frankrijk, België. Waar ik mij zorgen maakte dat als je daarmee afficheert als politieke beweging... Uh, partijen en politici die antisemitisch die zijn, uh, homofoob... dan vind ik dat moet je verklaren. En dat is een beter moment dan de algemeen politieke beschouwing. Maar ik weet, uh, als ik met Wilders in debat ga, gaat, gaat het er altijd stevig aan toe. Maar u denkt niet achteraf, ik had het misschien anders moeten formuleren? Nee. Nee, ik, ik, ik wilde hem de kans eigenlijk geven om afstand te nemen van, van uw, de mensen die zijn bijeenkomst hadden bezocht. Daar hou ik hem niet verantwoordelijk voor, want er kunnen rare types op je bijeenkomst komen. Maar ik wilde eigenlijk het punt maken, trek je ze niet aan doordat je in Europa, in de Europese verkiezingen komen eraan, met duistere types zaken doet. Nou, duidelijk was dat hij die behoefte niet had. Sterker nog, hij knalde er... Bovenop. Ja, in, in mijn herinnering stond hij zich alleen met wilde ze debatteren. En is geen van de andere fractievoorzitters u bijgevallen? Jawel, slop. slop. Stop. Ja. Ja. Maar u dus niet Ga, had u de nee, nee, behoefte? Nee. Ja. Nou ja, ja, goed. Ik. ik... In de eerste, het eerste wat ik dacht was... Pechtold kan het uitstekend uh, zelf af. Hè? Ik, ik dacht wel... Ik, ik vond het zelf eerlijk gezegd wel een dieptepunt. Het staat nu in het rijtje van uh, parlementaire hoogtepunten. Maar ik vond zelf die... vanstrekt inhoudsloze... Uh, scheldpartij... Uh, uh, in de richting... Uh, in dit geval van de heer Pechtold. Maar het komt natuurlijk wel vaker voor... Uh, dat, dat de heer Wilders op deze manier... tegen mensen of bevolkingsgroepen tekeer gaat. Ik vond dat wel een, een dieptepunt. Ik had op dat moment uh, niet per se de behoefte om... Uh de heer Pechtold uh, uh, bij te vallen. Omdat ik het gevoel had dat hij dat uitstekend zelf uh, aankomt. Maar... Vond u achteraf ook wel dat de Kamervoorzitter... daar had moeten optreden? Ik heb dat ook gezegd. Hè? Niet anoniem, maar gewoon uh, uh, met naam en toename... in de Volkskrant. Uh, dat ik, uh, ik heb toen letterlijk gezegd... het zou haar naar mijn smaak hebben gesierd... als zij op dat moment uh, uh, toch had, uh, had ingegrepen. En dat vind ik nog steeds. Ook als ik het nu terugzie, vind ik eigenlijk... Ja, je kunt wel zeggen, zoals die meneer zei... Hè, van het is goed dat de Kamer ook een afspiegeling is van de samenleving. Maar ja, er zijn ook dingen in de samenleving... waarvan ik eigenlijk hoop dat de Kamer daar geen afspiegeling van wordt. En dit gescheld, dat vind ik een van die dingen. Voor mij hoeft dat niet. Ja, Remco Verijn van het Nationaal Toneel. Het kan gescheld worden genoemd. We kunnen ook zeggen, we zien eindelijk een keer echte, echte emotie in de Tweede Kamer. Ja, dat weet ik niet zo zeker. En ik, een van de dingen die ons zo opviel toen we uh, de voorstelling aan het maken waren... wat ook de, de einduitspraak van de voorstelling was was uh, als je echt wil overtuigen, dan is dit niet de manier om te nee. overtuigen. Dus onze voorstelling eindigt met de oproep... breng dat wat je belangrijk vindt met grote schoonheid. Nou, dat komt ook wel mede uit dit moment. Omdat dat hier echt, een, ja. echt op alle vlakken ontbrak. Ook voor, als je... beide, voor beide heren, dus voor pechelt en voor Wilders. Nou, vooral toch voor Wilders. Uh, uh, maar de, de schoonheid, als je iemand echt uh, uh, onder de tafel wil schoffelen... dan kan dat ook heel esthetisch uh, uh, dus uh, uh, meneer Pechtold zat goed op koers uh, met zeg maar, de, de Marcus Antonius speech uit Shakespeare. Je kan iemand een graf in, in prijzen. Dus hij zei: ik, ik, probeer, ik probeer hem te helpen. Wilders had eigenlijk even Thomas Bernhard moeten lezen. Of uh, Ko van den Bos, een Nederlandse toneelschrijver. Dat, uh, dat schelden ook echt prachtig kan zijn. Dat miste ik heel erg. Oké, okay, nou, daar kijken we naar dat uit. Was de volgende ja. Ja. En nu zat er Vakka, uh, meneer Dijsselbloem. Hoe heeft u dat moment beleefd? Hoe dat het beleeft. Ja, Of zit hij dan van, nou, laat, ze, laat, laat die fractievoorzitter nee. elkaar maar afmaken. Ik vind het wel goed zo, zolang het maar niet over nee, het kabinetsbeleid gaat. Ik weet niet of je als minister nou een opvatting mag hebben... maar mijn opvatting zou zijn <lacht> eh, op dit punt... Ja. Eh, dat het mij niet sterk overkomt als je eh, op een inhoudelijk punt met Scheld reageert. Dus Schel is over het algemeen toch een teken van eh, zwakte. Van blijkbaar hulpeloosheid. Dat je niet bent meer van die schoonheid. Ik zou toch de inhoud er vol op ingegaan zijn. Maar goed. De, op Dresiaanse wijze, geloof ik. Nou ja, en, die inhoud, en die inhoud staat nu wel eindelijk een beetje onder een schijnwerper. Hè? Want tot die tijd... Eh, niemand besteedde aandacht aan die Europese vrienden. En nu, gelukkig, wordt Wilders gewoon geconfronteerd. En dat vind ik ook mijn rol. Hè? Om om elkaar ook eens te vragen... met wie doe je zaken? Wat is je standpunt? Ik vind dat Wilders veel dat te het... weinig wordt uitgedaagd... om op feiten en argumenten zich, zichzelf nader te verklaren. Uh, ik wou alleen maar zeggen... ik geloof niet dat Wilders zich daarvoor schaamt, overigens. Hè. Hij heeft uh, Marine Le Pen natuurlijk met heel veel aandacht hierheen gehaald. Uh, dus zij is de, dat moment van schaamte zegt hij zelf ook. Uh, we hebben daar lang moeilijk over gedaan. Dan is dat moment van schaamte volstrekt voorbij. Ja. We gaan naar nummer twee, want we naderen de ontknoping. Wat staat er op nummer twee?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 De enorme bezuinigingen op de kinderbijslag hebben we kunnen afwenden en die zijn nu geschrapt. En er is duidelijk meer geld naar gezinnen gegaan dan in de plannen tot nu toe het geval was. Om die afspraken mogelijk te maken moesten ook partijen concessies doen, coalitiepartijen. Maar het allerbelangrijkste hier is uh, dat we nu duidelijkheid kunnen scheppen, onzekerheden kunnen wegnemen en ook een stuk rust uh, kunnen neerleggen. Geen partijpolitiek, zegt iemand... maar verantwoordelijkheid nemen door de oppositie... in de motivatie waarom dit fragment bestemd is. Was het inderdaad geen partijpolitiek, meneer Van Ooyen? Want u was er voor de helft bij betrokken. Toen bent u weggegaan. Was het voor u inderdaad het herfstakkoord... een iets waar geen partijpolitiek is bedreven? Nee, maar je doet wel mee omdat je een bepaalde inhoud... een bepaald resultaat wilt boeken... dat natuurlijk partijpolitiek gekleurd is. Het is wel een... In die zin is het wel een politiek proces natuurlijk. En uh, moet, wil ik heel graag constructief aan zo'n proces meedoen. Dat heb ik ook gedaan. Maar dat betekent niet dat ik uh, elk akkoord uh, beter vind dan geen akkoord. En dat is een afweging die moet elke partij voor zichzelf maken. En dat heb ik gedaan uh, een paar dagen voor het uh, aflopen van de onderhandelingen. Door te zeggen wat er nu uitkomt. Wil ik niet... Voor mijn rekening nemen. Die bezuinigingen of die uh, ambitie op werkgelegenheid is mij niet. Uh, nou, die bezuinigingen waren me te groot en die ambitie op werkgelegenheid te klein, om het maar heel simpel te zeggen. Maar daar maakt iedereen zijn eigen afweging in. Ja, hij mocht vertrekken, meneer Dijsselbloem. Maar uh, klopt er iets van het verhaal dat de rest dus niet mocht vertrekken? Dat u ook persoonlijk ook, uh, bijvoorbeeld Arie Slop heeft tegengehouden. <tog> Samen, geloof ik, met Marjette <tog> Hamer. Samen met Marjette Hamer nog wel ja, dat verhaal gaat. <tog> <Ja>. <tog> Mariette Hamer heb ik niet gezien die dagen. Nee, nee, nee ik herken dit verhaal niet. Uh, Jij wel? Oh. Uh, ik herken oh, nee, dit verhaal nee, nee, nee. niet. Ik heb wel maar, nog een dat? avondje een flesje wijn gedronken bij GroenLinks... om hen erbij ja. te houden. Uh, maar goed, dat heeft niet geholpen. Dus dat verhaal klopt wel. Uh, toen stonden de camera's ook uh, uh, ja. achter het raam foto's te maken... Uh, nee, dus het verhaal met Mariette Hamer en Arie herken ken ik niet. Dat is, dat kent het wel. Dat was op, op, op het eigen ministerie van de minister. Daar was op een gegeven moment een beetje een soort John Lanting theater van diverse kamers. En daar heb ik ook gehoord, want ik zat in een kamer met Arsjur. Ja. Dat, dat, ja, dat was de ergernis, want ze waren dat heel lang de met de Heer te lang. Ik was daar en nog en bij. En, ja. Oh, dat vond... moment. Ja, ik ben ja. er weer. Ja, sorry. Ja, daar was Mariette Hamer inderdaad bij betrokken. Klopt. Ja, ja, ja. ik ben exact. er weer. <laughs> ja, u bent er weer. Toen hebben wij inderdaad in de deuropening gestaan. Uh, want uh, de ChristenUnie was, het, uh, was er wel klaar mee met het wachten. En die zei, wij gaan nu. Toen dus, uh, Mariette en ik geloof ik letterlijk in de deuropening gaan staan. En die zeggen, nou jongens, wacht nog heel even. Je <laughs> komt er niet door. Uh, dat is waar. Ja, ik herken het weer. Ja, ja. goed. Is dat uh, ook uh, opgeklaard? Ja. Even aan Remco Verijn van het Nationaal Toneel. We hadden het al eerder over een uitzend onderhandelingen. Dat lijkt me echt een drama om daar een toneelstuk van te kunnen maken. Nou ja, John Lanting wordt net genoemd. Uh, ja, maar dat ja, ander nou, een dan dan soort uh, toneelstuk. Uh, ja, ja. Dat kan natuurlijk heel goed. Dat beeld dat heb ik ook. Maar ja, op zich in onderhandelingen. Uh, wat natuurlijk het lastig is in onderhandelingen, uh, wat, wat theater interessant maakt... is dat je een verschil hebt tussen wat iemand zegt, wat iemand doet en wat iemand denkt. En op het theater probeer je dat denken ook zichtbaar te maken. Terwijl in onderhandelingen gaat het volgens mij heel erg om dat denken... voor een heel groot deel ook nog bij jezelf te houden. Het is, het is een hele ingewikkelde vorm om daar uh, theater uit te maken, uh, vermoed ik. Het is trouwens wel opmerkelijk dat ja. mensen dit niet tot partijpolitiek rekenen. Ja, dit is ook... bij uitstek partijpolitiek, maar kennelijk ja. omdat het een positief effect heeft, uitkomst heeft, wordt het niet gezien als gedoe. Terwijl het is natuurlijk partijpolitiek bij uitstek. En wat u betreft, het politieke moment van het jaar... Ik, nou ja, inhoudelijk. Ja, ja inhoudelijk. Absoluut. Zeg maar, dat wat het echte politieke moment ja. van het uh, jaar is uh, geworden... gaan we zo zien. Uh, we gaan eerst even kijken hoe, bij Arman hoe het is bij uh, Cambuur Ajax. 0-1 was de laatste stand nog steeds. Nog steeds inderdaad. De 1-0 voorsprong voor Ajax. In een uh, weinig verheffende wedstrijd waarbij Ajax... ...met zo min mogelijk energie en zo goed mogelijk resultaten probeert te bereiken. En dat lukt tot nu toe heel aardig. Want Ajax staat dus 1-0 voor door dat fraaie doelpunt van Lasse Schöne. Gemaakt in de 40ste minuut. En Ajax heeft in de tweede helft ook de controle over de wedstrijd stevig in handen. Want Cambuur komt er niet heel vaak meer uit. Dan nou moet ik ook zeggen dat Ajax niet heel veel grote kansen creëerde. Eén mogelijkheidje gezien van Serrero. Maar die bal werd door keeper Nienhuis van Cambuur opgepakt. Waardoor Serrero net niet aan de bal kon komen. En Ajax is nog altijd na 66 minuten op een 1 -0 voorsprong staat in Beelorde. u Ajax zo even het voorprogramma voordat we overgaan. En dat gaan we nu doen naar de gebeurtenis, de politieke gebeurtenis van het jaar. Op één heeft u dit gestemd. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk... dat ik het statuut voor het Koninkrijk en de grondwet... steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk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 Een van de mensen die hierop heeft gestemd is Sonja Klerk. We gaan even met de bellen. Ze zou eigenlijk hier aanwezig zijn. Maar ja, ze is ziek geworden. Maar we willen toch even weten waarom ze hierop gestemd heeft. Mevrouw Klerk, waarom is dit voor u de gebeurtenis van het jaar? Ik vond het een prachtig moment. Heel ontroerend. En ik had ook het idee dat er iemand stond die wist waar hij voor stond. En wat hij beloofde op dat moment. En ik vond het heel ontroerend en heel mooi... En uh, ja, dit was voor mij het moment van 2013. Ja. Dank u wel. Um, Graag gedaan. Wo wordt dat aan tafel hier ook uh, zo gevoeld, meneer Duitselmoen? Nou, ik herken wel wat mevrouw zegt. Dat je ziet aan de koning op het moment dat hij het aflegt... dat het niet zomaar een plichtmatig nummer is. Je ziet ook dat hij zelf geroerd is door het moment en door wat hij zelf zegt. Dat vind ik mooi. Dus ik vond het ook een mooi, belangrijk historisch moment. Of het ook een politiek moment van het jaar is, kun je over twisten. Het is een verenigde vergadering uh, eigenlijk. Hè? Het was een politieke vergadering in die ja, zin. Ja, ja. Maar het is natuurlijk een, een, een apolitiek, meer staatsrechtelijk moment. Maar... Weinig interrupties. Het Niet schuldig. heel spannend hoe het af zou lopen. U was er alle, alle drie, drie bij. Heeft u het ook goed kunnen zien uh, daar? Of ziet u het nou pas eigenlijk goed voor het eerst op de tv? Het we zaten ja, prachtig. We uh, ja. konden het heel goed zien, hoor. Ja, ja. En, en hield u het alle, alle drie droog bij dit moment? Nou, ik zag oh, Alexander ja. wel een traantje wegpinken. Ja, ja, ja, ja Ik mannen. had dat zelf ja. niet, maar... maar... <laughs> Tof? Bram en hey. ik zijn toch meer van de Republikeinse vleugel. Hè? Maar nee, het was een prachtig moment. En wat vooral heel aardig was dat je daar al vroeg zat... en al die staatshoofden en prinsen, die liepen zo ongeveer bij ja. ons door het gangpad. Ja. Ja. Het was bij ons wel ook elke keer een quiz. Welke nou. Scandinaviër is, dit <laughs> konden, ze niet, konden ze niet allemaal uit elkaar halen. Ja, en dan Bhutan en andere dat soort was landen ook, ja. niet te nagesproken. Nee. Nou, dat was echt leuk in een keer. Ja, nee, het ja, was ja. een hele bijzondere dag. Ja. Ja. Ja. Dat hoort u wel wat betreft theater. Ja, Koningen, dat doet het natuurlijk altijd goed. Uh... Dat doet het altijd geweldig. En ik zei net al, kijk, theater is anders dan politiek... in die zin dat iedereen op het podium al weet hoe het afloopt. En meneer van Ooy, ik zei het net al. Dat gold hier natuurlijk ook. Hè. Het ja. was ingestudeerd. Elke uitkomst uit... stond vast. De ja, uitkomst ja. stond, maar ook ja. gewoon hoe... Uh, gewoon letterlijk er is voor gerepeteerd. Dus dat maakt het ook in zekere zin heel uh, theatraal. En wat ik ook heel mooi vond, was... Uh, het moment hiervoor als de koningin de, de akte tekent. Dat is ook een heel bijzonder moment. dat uh, uh, ja, is een mooi moment. Dat, een, ja. Ja, dat, was... dat vond ik zelf indrukwekkender. Maar ik was natuurlijk... Uh, het kabinet zat ja. daar ook bij. Ja. Dat was echt emotioneel, echt een indrukwekkend moment. Omdat dat echt het moment was waarop Omdat de... de oude koningin natuurlijk ja. haar verantwoordelijkheid overdroeg aan haar zoon. En dat was tussen hen twee, zag je, dat een heel bijzonder moment was. Dat was natuurlijk een afsluiting je, je van een voelde periode. Dat, ook een beetje, uh, dat koningin Beatrix uh, de troon afstand deed. Dat was natuurlijk een afsluiting van een periode. Dus dat was echt indrukwekkend, ja. Uh, we moeten zo denk ik zo'n beetje al langs gaan afronden. Laten we vragen, ja. dit waren de politieke momenten van uh, de kijkers en de luisteraars van de NOS. Meneer van Ooyek, wat is uw politieke moment van 2013? Nou, ik denk dat het... Uh, de, kijk, ik, heb, ik, ik dacht er natuurlijk van tevoren over na. Want ik verwachtte al een beetje die vraag. Heel veel van mijn politieke momenten hebben de, te maken met dingen die in het buitenland zijn gebeurd. Bijvoorbeeld dat hier in Den Haag gevestigde organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens een Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. Dat is natuurlijk een internationaal iets. Maar ook een Nederlands iets. Iets wat voor Nederland heel uh, belangrijk is. Ik denk dat het herfstakkoord, hè, het was niet mijn akkoord, voor de Nederlandse... Politieke verhoudingen en voor het kabinet, en voor heel veel mensen die uh, zeggen: van ja, er moet wel iets gebeuren in Nederland. voor de binnenlandse politiek het belangrijkste moment is geweest. En... Maar veel belangrijke momenten hebben zich juist in het buitenland afgespeeld. En ben je pech tot? Ik ben ja, het helemaal met Van Ooyek eens. Als je nu dit, dit rijtje ziet, dan is ja. het natuurlijk internationaal zo'n zo zo inhuldiging. Is, is echt iets, waarvan, ik zou zeggen: hè, daar kijkt de wereld naar. Maar de rest van de fragmenten is toch een beetje <lacht> kleiner en ja. niet, niet, niet heel groot. Dus ja, ondertussen, en dat moeten we ook ons ook terdege bewust zijn. In de buitenwereld, Syrië, nou ja, ga maar rond. Gebeurt natuurlijk op dit moment veel meer. Ja, meneer Dijsselbloem. Toch maar nationaal? Nou, het mag ook internationaal. Europees? Europees mag ook. Uh, voor mijzelf was in ieder geval de crisis rond Cyprus... Uh, het belangrijkste moment in positieve en negatieve zin. In positieve zin omdat de omslag werd voor de aanpak van banken. Uh, die aanpak is lang uitgesteld na 2008. En dan zitten we nu op een heel ander spoor... waarbij we het veel fundamenteler aanpakken... En dat proberen we nu in wet- en regelgeving vast te leggen in die bankenunie deze week. Dus dat was echt een belangrijke omslag uh, in ons uh, optreden. U heeft geluisterd, ik dank u allemaal, naar de uitzending van het politieke moment van 2013. En we hebben ook al, pas ook nog het politieke moment voor 2014, al dat de politicus voor 2014 meegepakt. Ja. We hebben een politicus voor Genomineer. 2014 genomineerd. <lacht> nu alvast. Ja. We hebben een talent uh, wij doen van ook 2013. Weer mee, hoor. Alexander Pechtold, de nummer twee, doet volgend jaar ook weer mee. Joost? Dank je wel. En we hebben nog één week te gaan vandaag. We krijgen nog een pensioenakkoord als het mee zit. En wie weet, een akkoord in de Eerste Kamer dit jaar nog. Dank je wel. Radio 1, jaaroverzicht. Witte rook, dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. AB Moerspaap.